Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Veilig verkeer Nederland koers van de top. Blijkt uit de interne stukken die de NOS in bezit heeft. Daarin staat dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar is. Dat komt doordat het aantal vrijwilligers afneemt... en doordat betaalde krachten steeds meer werk moeten doen. De verliezen bij Veilig Verkeer Nederland lopen daardoor op. Volgens onderzoekers moet de organisatie binnen twee of drie jaar op de schop... om faillissement te voorkomen... Veilig Verkeer zegt in een reactie dat er alles aan wordt gedaan om de organisatie weer gezond te maken. De Russische president Poetin zegt dat Moskou de conclusies van het team dat de ramp met de MH17 onderzoekt gaat bestuderen. Poetin is het niet eens met de kritiek dat Rusland onvoldoende meewerkt. Volgens hem worden de Russen er te weinig bij betrokken. Gisteren verscheen een tussenrapport van het onderzoeksteam... waarin staat dat de MH17 is neergehaald met een boek van een brigade van het Russische leger. Het lukt nog steeds niet goed om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan, te wer aan werk te helpen. Dat staat in een rapport van de Sociaal Economische Raad die zich daarover zorgen maakt. Volgens de raad is er vaak te weinig geld en is het beleid te versnipperd. In de Libische stad Benghazi zijn bij een aanslag met een autobom zeker zeven mensen omgekomen en twintig gewond geraakt. De explosie was in het centrum vlakbij het grootste hotel van de stad. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend. In Amerika beschuldigen acht vrouwen acteur Morgan Freeman van seksuele intimidatie. CNN zegt met 16 mensen te hebben gesproken. Van wie er acht hebben gezegd dat Freeman zich op filmsets ongepast heeft gedragen. De acht anderen zouden dat hebben gezien. Na deze berichten van CNN heeft de nu 80-jarige Freeman verontschuldigingen aangeboden. Het weer vanochtend wisselend bewolkt met soms. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz. Radio. We gaan eerst even naar Willem van Densen voor een update. Hij is er niet. Hij is er niet. Oké, okay, dan hebben we twee gasten aan tafel. Goedemorgen mevrouw en meneer. Wilt u zich even voorstellen? Goedemorgen. Dames en heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Dames en heren, voorstellen. Uh, mijn naam is Marjolein en ik ben eindverantwoordelijk voor de hospitality van uh, Sophie Zandvoort. Welkom. Dankjewel. Ja, ik ben uh, Dave en ik ben de rechterhand uh, van Marjolein. Kijk nou, en je zit aan de rechterhand ook nog. Dat is ja. heel toevallig. Ja. <laughs> ja. Ik wil even luisteren vertellen dat dit programma gesponsord wordt door Sophie Zandvoort en Burns Barn Kitchen. En daar gaan we het over hebben. Ja. Ja, zeker. Wat is Burnish Barn Kitchen, Marjolein? Burnies Barn Kitchen is het restaurant gevestigd op de bekende Tarzan Corner. Waarbij we het concept dragen van een toegankelijk clubhuis. Wat dagelijks geopend is vanaf 8 uur ochtends voor zowel ontbijt, lunch en borrel. En men kan ook heerlijk dineren. Vandaag hebben we toevallig ook een mooie Max Verstappen special. En dat is? Het is een grote felblauwe burger. Onze Drivers Choice burger. Dus ik zou zeggen wees welkom. En we hebben ook nog eens vandaag tussen 4 en 5, een happy hour. Ja. En dan kun je twee drankjes halen en één betalen. En dan draait er een mooie DJ, dus die, uh, dan gaat het dak eraf. En, en de, de stijl van koken, Dave? De stijl van koken? Is uh, de laatste tijd... Uh... Oh, moet ik me... Be... Uh, nee. oh, nee. <laughs> ik neem me meteen even terug. Nee, wij zijn daar echt uh, een laagdrempelig... Clubhuis, dat wil zeggen dat het... goed is, lekker en herkenbaar. Dus er staat ook gewoon een goede... Gro grote tosti erop. En ook een, uh, een hamburger... en een hele kip. Dus het is niet zozeer... Uh, uh, heel erg hoog niveau... in die zin. Gewoon herkenbaar. Maar wel erg lekker en kwalitatief goed. Ja, en, en de prijsstelling? Is, uh, laag, is gewoon... medium, normaal. Oké. Okay. Ja. Nou zit dat op een, een gigantisch... Uh, historische plek bijna. Want de Tarzan Corner... Dat, uh, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. De Tarsanbocht is een bocht die is vernoemd naar een landje. En die waren vroeger theelandjes op het circuit. En die zijn na de oorlog weggehaald. Uh, een van die landjes was van een zandvoorte en die had de bijnaam Tarsan. Nou, mm -hmm. mooier kan het toch niet? Nee. Nou, dat is een historische bocht. Die is in de hele wereld bekend, laten we eerlijk zijn. Yes, ja, want... correct. Ik ben bijvoorbeeld in Zuid-Afrika geweest, en dan vraag ze waar kom je vandaan? Uh, uit Nederland, waar het Nederland stond, wordt Oh, van het circuit en de thuislandbog. Ja. Dat kent men dus. En daar zitten jullie nu gevestigd. Ja, dat ja. klopt. En uh, je ziet, als je bij ons ook binnen zit, dan zijn de ramen eigenlijk heel doorgetrokken. Met andere woorden, je hebt echt vol goed uitkijken op die bocht. Dus dat is wel echt een prachtige toevoeging hier op het circuit. Ja. Catering. Ja. Om dat doen jullie ook. Ja, ja zeker deze dagen, maar uh, daar wil ik jij nog over zeggen. Dat denk ik. Uh, Ja, Wij uh, verzorgen natuurlijk ook uh, de catering hier uh, in en om rondom uh, Circuit Zandvoort. Uh, zoals vannacht uh, als vandaag met Max Verstappen verzorgen wij, uh, nou, dat is de laatste telling: 67 horecapunten punten uh, verspreid over het hele circuit. Uh, ook in de duinen hebben wij uh, voldoende cateringmogelijkheden. Dus eigenlijk over waar je komt kan je lekker een hapje eten of een biertje uh, kopen. Ik zie hiervoor bijvoorbeeld staat een hele grote bar, dat ja. exploiteren ja. jullie ook? Ja, dat is onze Heineken Paddock Bar, die is uh, vrij nieuw, dat klopt, die exploiteren wij zelf. Uh, die hebben we samen met uh, uh, Heineken zelf uh, uh, neer mogen zetten sinds uh, maart, dus het is ook wel echt uh, als het zelf een mooie aanwinst op de paddock. Het is alleen jammer dat het een beetje fris aan het worden is. Het is redelijk mestig inderdaad, niet op dit moment. Dus de mensen gaan naar binnen toe. Dus? Mm. Lekker naar Burnies. Dat zou ik zeggen. Het is een van de twee plekken waar je goed droog staat op het circuit. Uh, maar ze verwachten dat het gewoon droog blijft en dat de zon gaat schijnen. En pas einde van de dag regen. Dus ja. dat heb ik afgesproken. Dus, uh, en nog even, even dus, uh, voor, de, voor de luisteraars. Yeah. Burnies, daar kan je de race prachtig. Het rechte end kan je zien. En Absoluut. je kan de karsenbocht zien. Ja. En een gedeelte van de geel op de. Goed, dank jullie wel. Heel veel succes met jullie werk. Graag gedaan. En ik hoop dat jullie zagen wat leeg zijn. Ja, leuk dat we er waren. Dank Oké, goed. We gaan even een beetje muziek doen. En ik heb daarvoor uitgezocht... Elke. la, la, la. beesten los Soms voel ik Je bent hier Je bent een deel van mij Misschien ben je een vrouw Misschien ben je een dier Ik hoor je bijna spinnend heen. Ik heb jou nog nooit gezien. Jij bent als het water. Je glipt me door de vingers, loopt me lachend uit de hand. Je zit te diep voor mijn gevoel. Je gaat me boven mijn verstand. En niet... CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, Willem van Densen. eindelijk hebben we je weer te pakken. Willem, plaat ons alsjeblieft bij over die prachtige race, die Porsche, uh, Porsche Carrera Cup Frans en Benelux. Ja, prachtige race. Uh, je zegt het zelf al, uh, een uh, heftige strijd om uh, de positie 1 tussen uh, Julia en Amt Blauer en de Turk-Aihancan-Kugens. Uh, uh, Meerdere malen uh, raakten ze elkaar Iedere keer leek het erop uh, als die kugens uh, de Fransman zou geschoken. Uiteindelijk is het toch niet gelukt. De Turk heeft nog wel een waarschuwingsvlag. vanwege uh, zijn rijgedrag op de baan. Maar uiteindelijk toch de Fransman, uh, Julien en Ant, Lauer, uh, als overwinnaar. Met de tweede plaats de Turk, Ayhan, Khan, Kuven. en Een heel mooi derde uh, uiteindelijk geworden. Xavier Maas, de beste Nederlander. Dus kijken we nog even wat Sandra van der Sloot gedaan heeft. De enige vrouwelijke deelnemer. En Nederlander ook. Die eindigt uiteindelijk op een 17e plaats in dit veld. En in haar klasse: we hebben een A en B-klasse. De B zijn net iets oudere auto's. Eindigt dus op een 4e plaats. Ja, Willem, um, dankjewel. Um, heb je je oorplek bij je? Want want, uh, ja, nou, ik, ik heb uh, net al genoten uh, van het geluid uh, dat de motoren uh, warm gedraaid werden. Ja, want want jij gaan... doelt uh, ongetwijfeld op die uh, RB8 uh, en 9 uh, die zo dadelijk de baan op gaan en uh, flink wat geluid gaan produceren. Ja, want om eens over zes minuten te gaan, gaat dan eindelijk vandaag voor de eerste keer Max Verstappen, Daniel uh, Ricardo en David Coulthard van start met hun prachtige Formule 1 auto's voor de eerste demonstratie. Uh, sta jij dichtbij? Nou jij ja, staat boven de pitbox van dat Red Bull Racing op dit moment. Oké, okay. dankjewel Willem, voor zover. Graag tot straks weer. Oké. Okay. Ik ga... Pitney met een, een nummer wat eigenlijk niet van hem is natuurlijk, maar onmiskenbaar het stemgeluid van Jim Pitney met uh, Groovy Kind of Love. Ja, naast mij zit een, een, een bijzondere man. Hij is collega geworden. Ja, goed hè? Uh, ja, hartstikke <laughs> Partij partijen vrienden nee, niet alleen van uh, voetbal in Haarlem, want uh, daar ligt zijn grote hart. Maar hij doet tegenwoordig bij CFM ook techniek. Ontzettend leuk en presenteert het programma samen met Henny Rupert op de zondagmiddag. Dat, ja. gaan we doen, dat gaan we vanmiddag ook doen. Dat ja. gaan we vanmiddag ook doen, We gaan het nu even over gisteren, over voetbal. Laatste wedstrijd van uh, SV Zandvoort. Ja, wel bijzonder. Hè? Ik bedoel, iedereen speelt nog, uh, nog een ronde, maar uh, Zandvoort is klaar. Ja, dat, de volgende uh, week hoeven ze niet te spelen. Ja, DCG uh, trok zich terug uit de competitie. Ja. En, uh, ja, het seizoen voor uh, de Haaien zit erop. Ja. Het is een goed seizoen geweest. Het is een heel goed seizoen geweest. Ja, dat, uh... Ik bedoel, als je met de uh, elfde verschil uh, uh, nummer één bent, dan heb je het echt goed gedaan. Dan staat er eigenlijk geen maat op je. Nee, nee. Maar de laatste wedstrijden is het wat minder. Ik denk, het hoeft ook niet meer. Nee, ik denk dat de, de druk er vanaf. Ja, ja. Uh, ik begreep ook dat, uh, dat trainer uh, Ted Sonier uh, de nodige talenten... Kans heeft gegeven. Ja, ja vijf stuks hoor je ja. Dat zijn er niet een paar hè. Ik, ik kan nog even de naam opzoeken. Maar, maar jij bent daar geweest? Nee, ik ben er niet geweest. Wij hebben natuurlijk wel de, de lijntjes altijd openstaan hè. Uh, oh, op zo niet. Nou goed, zo speelde uh, uh, gisteren, dan moet je even helpen tegen wie ze ook weer speelde. Uh, nou, ik, ik weet welke talenten er mee hebben gedaan. Dat is Kajan Lok, Jelle Daan, broertje ja, van. Ja, broertje van ja. En dan heeft er meegedaan Gijs Kok. Gijs Kok, dat is de zoon van mijn grote uh, chef. En dan heb ik nog een, nog een naam gezien. Uh, Daan Magielsen. En dat is een broertje. broertje van. <lacht> Twee licht en komt nu al door. Ja, dat is toch geweldig. Terwijl ze allemaal nog zo jong zijn. En allemaal U17, hè? Ja, mooi. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Jij hebt een scoreverloop. Hoe is het gegaan? Ja, ik heb een, uh, uh, inderdaad een scoreverloop. Kijk, wij hebben natuurlijk <lacht> altijd contact he, met uh, onze collega Justin Luiten, Die Zand wordt, maar die is ook bij voetbal Arnhem uh, betrokken. Uh, volgens mij kwam, kwam Zandvorm met 1-0 achter. Uh, is het een tijdje ook nog gestaakt geweest. En ik heb net een Justin gevraagd van uh, hoe zat dat. Het uh, antwoord uh, komt er volgens mij aan. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, een 3-3 gelijk spel. Ja. Uh, ja goed, weet je, het ging natuurlijk helemaal nergens meer om. CDSG kon ook niks meer. Nee, daarom. Uh, ja, ik, ik denk dat uh, na, na de wedstrijd, uh, ze werden kampioen tegen uh, Robin Hood. Ja. Uh, toen stond er uh, eigenlijk nog een finale op het spel hè, uh, tegen Spanamoude. En dat daar daarna ja, gewoon... Uh, nou, daar wil ik het niet, nee, niet meer over, over, hebben. over hebben. Want Henny Rukert en ik hebben ons er bijzonder over opgerond eigenlijk op die vrijdaguitzending ja. van uh, Watertoren Lunch. Ja, dat, dat, dat moet je ook niet meer hebben. Dat, dat mag ook nooit meer gebeuren. Nee, dat denk ik ook. Maar nu is het zo, het was de laatste Haarlem Cup. Ja. Jij hebt nieuws. Uh, ja, ik heb nieuws, ja. De uh, voetbal Haarlem heeft eigenlijk de dag na de laatste finale van de officiële Haarlem Cup. Uh, een, uh, is uh, een samenwerking aangegaan met Sport Connection uh, En we zijn nu mede-eigenaar geworden van het toernooi. Uh, het gaat een nieuwe naam krijgen, uh, maar verder... Ga uh... je daarvan een tip van de slaaier op liggen? Nee, daar zijn we op dit moment heel, heel hard mee bezig. Okay. Uh, het, is, het is veel werk, uh, maar goed, dat wisten we van tevoren natuurlijk. We moesten wel snel schakelen, omdat al die trainers die willen natuurlijk wel weten... Uh, het, het is een, een toernooi wat begint in de voorbereiding van het seizoen. Ja, ja. Uh, ja, dus eigenlijk, uh, dus het blijft wel hetzelfde concept. Ja, okay. ja. Dus uh, drie, drie wedstrijden voor het seizoen begint. En dan uh, de, de, de kruisfinale, zeg maar, die, die gaat dan in de loop van het seizoen uh, gespeeld worden. En dan uiteindelijk weer uh, de finale ergens uh, in, uh, in mei, volgend jaar. Ja. En u gaat dan naar degene die het vorig jaar? Uh, uh, uh, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou ben ik. ga vond naar Spanamoude. Geen mee, uh, Joop. Nee, maar. Daar <laughs> hebben we slecht, slechte herinnering aan. Um... Goed, eh, dankjewel. We gaan weer oh, even naar muziek toe. En daarna proberen we nog eens een keertje om eh, Willem van Dens te pakken te krijgen. Tot zo. MUZIEK Radio Pit Report. Pit Report. Willem, Willem, welkom weer terug in de studio. Uh, vertel, want we horen prachtige geluiden. Ja, op dit moment uh, natuurlijk dat uh, uh, op de baan waar de meeste mensen uh, vandaag voor komen. Dat zijn de Aston Martin uh, Red Bulls, uh, de Formule 1-auto's uh, van het Red Bull uh, Racing. Het zijn weliswaar niet de auto's uh, waar het huidige seizoen mee uh, gereden wordt. Het zijn de RB9 en de RB8. Het zijn auto's uh, van vier en vijf jaar uh, terug. Waar onder andere uh, Sebastian Vettel nog gereden heeft. En Mark Webber. En ook Daniel uh, Ricciardo zelf. En zij verzorgen uh, nu uh, de demo. Ja, ik, ik zit hier bovenop bij de Lacours. En je ziet die mensen gewoon stromen naar de baan toen dat geluid ineens kwam. Toen had men ineens haast om boven te komen. En het is hier ja. weer druk geworden. Het is wel koud op het ja. circuit, Wim. Ja, dat uh, klopt. We hadden een lekker zonnetje. Maar de zeedamp uh, die trekt toch verder het land in uh, als dat we gehoopt hadden. En we zien nu uh, één Red Bull op de baan. Uh, en we wachten op uh, de volgende de motor. Uh, draait al warm. Uh, van die auto. Maar uh, we zijn nog even in afwachting. Uh, op ze dadelijk uh, lekker met z'n veeën en daarna met z'n drieën uh, de baan op gaan. Ja. Dus het is het met z'n bedoeling dat er drie auto's gaan rijden op een gegeven moment? Ja, ja het is de bedoeling dat uh, en Max en Daniel uh, Ricciardo en ook uh, David Coulthard, David Coulthard, in verleden uh, voor Red Bull gereisd. Nog steeds uh, actief voor Red Bull. Onder andere bij demo's zoals deze. Vorige week was hij nog in uh, Vietnam om zo'n uh, demo uh, te geven. Daarnaast is hij ook uh, tv-commentator. En ook Coolbart uh, uh, zit inmiddels op de baan. Uh, dus we hebben nu uh, drie uh, uur eens op de baan. Dus zo dadelijk zal het geluid bij jou oorverdovend zijn als ze met z'n drie uh, voorbij komen. Ja. Uh, daarna krijgen we nog een demonstratie. En dat is van het Racing Team Nederland met de LNP2. Weet je wie er aan gaat rijden? Gaat Jan daarin rijden? Uh, ik denk dat zowel Jan als uh, Gino gaat en misschien Frits uh, van Eert ook. maar ze doen later op de dag ook nog een demo. Dus die zullen afwisselen wie precies de eerste keer gaat. Uh, dat is bij mij niet bekend. Oké, okay, nou dat is ook een hele mooie interessante uh, uh, uh, demonstratie. Dat is later aan, aan de gang. Nu is zijn de formule 1 bezig. Dankjewel Willem, graag weer tot straks. Oké, okay, tot zo. 1, 2, 3, 4, Yeah. yeah. De muziek, hè. Het is, het is echt, prachtig. Echt heel mooi. Het is echt heel genieten. Ja. Deze cd van José Koning, de is Jose Koning, die hebben wij als rode draad door het programma heen. Het is een nieuwe cd van haar. Daarin zingt zij uh, Vergeten teksten van Lennart Dijng, haar uh, uh, overleden echtgenoot. De cd heet Verloren en Gevonden en dit nummer, dat was De Zee... En dat is uh, op muziek gezet door, nou moet ik even kijken, Koen Molenaar. En uiteraard gezongen door uh, José Koning geprachtige muziek. Vorige week heeft ze een schitterend concert hier gehad. Het laatste concert in de reeks van Jazz in Zandvoort. En daar hebben we met z'n allen van genoten. Op dit moment ligt het een beetje stil op het circuit, dames en heren. U luistert nog steeds naar CFM Race Radio. Uh, het is eigenlijk lunchtijd. Zometeen gaat de lmp 2 uh, een demonstratie doen. Daarna gaat Max Verstappen op het podium. Wordt hij gehuldigd op allerlei manieren. En daarna gaat de eerste race van de middag beginnen. En dat is TCR Euro Series Benelux. Lawaai hier in, uh, in Zandvoort wil ik toch ook nog even terugkomen op uh, een hele stille sport. Het enige wat lawaai maakt, dat zijn de publiek. We hebben het nu over uh, het Belgisch Knockout: een European uh, Tour golfevent. Uh, voor het eerst sinds 18 jaar is de European Tour weer terug in België. En we spelen daar met een heel bijzonder format. De eerste twee dagen werd er gespeeld in Stroopplein, net zoals u altijd gewend bent. Gewoon een uh, paar 150 man de baan in en uh, heerlijk spelen. En de beste 64 in dit geval gingen door naar een knockout serie. Waarbij we inmiddels uh, beland zijn in de kwartfinale. Gisteren speelde Joost wonderbaarlijk. In de uh, 64 knockout. Uh, het was bijna niet te verwachten. Hij, uh, de eerste twee dagen bleef hij een beetje op plus 3 hangen. Maar op de laatste twee hols uh, werkelijk ongelooflijk een Eagle en een Birdie en hij mocht weer meedoen. Uh, helaas ging hij er uh, bij de 64 knockout ging er al snel uit tegen Hansen. En op dit moment. Uh, Zien we dat uh, Heath, Colzart en uh, Hibert, Ottaki, die spelen op dit moment uh, in de kwartfinale. V vandaag later gaan we nog naar een halve finale. Wordt er gespeeld voor de derde, vierde plaats. En dan gaan we de finale in. Ontzettend leuk format, echt een nieuw idee. You'll say.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 Ik heb slechts mezelf bedrogen. ...cd van Jozef Koning. Die heet Jozef Koning en zingt Lennart 9 14 vergeten nummers die door bekende Nederlanders op muziek zijn gezet. Dit was een nummer op muziek gezet door Herman van Veen. Die ook samen met Jozef Koning dit zong. En het nummer heet Sonet 2. We gaan tot het nieuws van 12 uur nog heel eventjes een beetje muziek doen... Ik wil alleen even melden dat het programma mogelijk wordt gemaakt door Circuit Zandvoort en Burnies Bar and Kitchen. Waarvoor wij ontzettend dankbaar zijn. Graag tot taartnieuws van 12 uur. Chair. And I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, two.